Net als Facebook heeft nu ook Hives beloofd reclames voor illegale gokspelen te weren. Zodra zo'n reclame opduikt, zal Hives die verwijderen. De netwerksite heeft dat afgesproken met de kansspelautoriteit. Die is blij met de toezegging, omdat de jongeren via netwerksites makkelijker worden verleid om mee te doen aan illegale gokspelen.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 Welkom bij de zomereditie van Casa Luna. Vannacht met Wilfred Scholter. Goedenacht. welkom terug voor het tweede uur van Casa Luna. En in de studio hier zit nog steeds acteur, dj, zanger, tapdancer... wereldverbeteraar Egbert Jan Weber. Inmiddels echie voor de luisteraars, want we zijn door jou bevlogen verhalen... inmiddels vrienden geworden, toch? Um, in dit tweede uur wilde Egbert-Jan het graag hebben met ons... over de pogingen de wereld te verbeteren. Altijd een mooi onderwerp voor de NCV, daar doen we graag aan mee. Dus jouw stelling is... welzijn is belangrijker dan welvaart. En we vragen u als luisteraars naar inspirerende voorbeelden. Dus welzijn belangrijker dan welvaart. Maar vragen over je filmcarrière of uh, andere aspecten van het leven... kan natuurlijk ook altijd. Ja. Over je liefdesleven hebben we het nog niet eens gehad. Oh, Katje Schuurman is nog niet gevallen, dat woord. Nee, nou, dus, uh, eindelijk. Kan allemaal. Was het nog niet gevallen? Nee. <laughs> uh, u kunt reageren via telefoonnummer 0800-1121. Um, 0800-1121. Via Twitter. @casaluna of mailen casaluna@ncv.nl. Ja, uh, verbeter de wereld. Um, heeft ook iets te maken met jouw reizen die je ooit gemaakt hebt? Hè? Ja. Ja. Je bent in India geweest, toen je begin twintig was. Wat, ja. wat voor indruk maakte dat land op jou? Ja, grote indruk. Sowieso, in, in, Indiërs zijn een heel bijzonder volk. Maar je komt daar eerst in... in, in ik kwam dan in Bombay terecht. Gigantische stad. Ja. Heel veel bedelaars. En om een lang verhaal kort te maken... Wat me eigenlijk het meeste opviel... was dat, was dat de allerarmsten die op straat sliepen... niks hadden, het gelukkigst uit hun ogen keken... Ik weet niet of die het gelukkigst waren, maar die hadden, nog, die hadden nog vonkels in hun ogen. Terwijl de rijke Indiërs, die zijn vaak dikker. Uh, op een mobiel te staren, niet meer, niet, niet meer om, om hen heen kijken hoe mooi de wereld is. En dat is natuurlijk ook zo, Hij, uh, welvaart. Mm -hmm. uh, hè, hoe meer je hebt, hoe meer je bezit, hoe meer stress je hebt, hoe meer je ook wil. Terwijl als je niks hebt dan heb je en niks te verliezen. heb je alleen nog maar te winnen. En, ik, en dat viel me heel erg op in India. Dat zag je in die ogen van die mensen? Ja, ik had gewoon het idee, die, die, die, die, die, die kunnen nog dollen. Die, die, ja, natuurlijk, het, je zag ook verschrikkelijke dingen. Maar, maar de, de, de, de, gewoon de, de, de, de vonk uit hun ogen viel me op. dat, dat De armen mm -hmm. waren, waren eigenlijk leukere mensen dan, dan die rijken spoiled, letterlijk. Mensen. Maar goed, in India is sowieso het verschil tussen arm, en rijk verschrikkelijk groot. Ja. Dus maar je wat... ziet daar hele, hele, rare, hele rare dingen. Wat deed het met zo'n jongen die begin twintig? Uh... Ja, ik was helemaal in de war. Ik wou de hele tijd... Uh... Ik heb daar ook een film over gemaakt, hè. Bollywood Hero. Mm het -hmm. gaat erover. over. Een jongen die dan ook vindt dat hij moet helpen. Maar ja, je kan niet... Uh... Ja, en... Op zoek naar zijn vader, hè? Ja, ook. Ja, ja, ja, en ja, naar ja. zichzelf daardoor. Ja, ook naar zichzelf. Helemaal de weg kwijt eigenlijk. Maar... Um... Ja, ik ging de hele tijd ja, helpen, maar ja, je moet dan geen geld geven. Dus op een gegeven moment heb ik dan uh, ja, eten gegeven. We hebben mensen uit eten, kids uit eten genomen, notenbenen mm -hmm. En toen zat ik daar met een jongen en twee meisjes. Ik denk, hé, hey, dit is gewoon, ik heb een broer en twee zusjes. Ja, ik, zo voel Ik dat. heb hier gewoon een fantoom uh, familie uh, of gezin gegeven. Uh, gecreëerd En die wou ik gewoon iets laten meemaken wat ze nog nooit hadden meegemaakt. Nou ja, dan maar naar een restaurant. En ik had ze mee naar de bioscoop genomen. Oh? Want ik had, ik had gefigureerd in een film. En uh, nou ja, dat was dan uit, natuurlijk die film. Ik wou wel eens weten, weten waar ik in zat. Dus dat was, uh, ja. En dat kon je niet laten, dat je weer, toch nog even naar die bioscoop ging? Nou ja, ik had gewoon een week lang aan een film gewerkt. En uh, ik was heel nieuwsgierig wat die film geworden was, ja. Maar heeft het nou ook bepaald dat je, dat je nu zoiets hebt van: ik wil toch dat we nadenken over, over het verbeteren van deze wereld? Nou, weet je, het verbeteren van de wereld klinkt heel erg uh, uh, idealistisch. Maar waar het mij eigenlijk om gaat. is dat de mensheid wakker wordt. en dat ieder individu eigenlijk zijn uh, verantwoording neemt. Kijk, het is een eigenlijk zouden we een collectief moeten zijn. Hè? Wij als mensen moeten beseffen dat we samen op deze planeet leven. Dus beter maken we er het beste van dan dat we angstig onze eigen dingetjes gaan beschermen en denken... kijk, de wereld is eigenlijk veel mooier als dat wij haar zien. En, wij, en, en dus eigenlijk een betere wereld is, begint bij jezelf, letterlijk. En ja. dat is eigenlijk heel simpel te, creë te creëren door bijvoorbeeld je geld. Hè, er wordt heel vaak geld geld is... is maar waar breng je je geld naartoe? Wat, wat support jij met jouw geld? Waar, waar geef je je geld aan? Denk we daar uit? niet genoeg over na eigenlijk? Nee, ik heb het idee als wij, hè, er zijn nu Monsanto-dingen aan de gang, hè, bedrijven die, die, die, die er eigenlijk mee bezig zijn dat ze de hele wereld zadenmarkt in hun macht krijgen, waardoor inderdaad de bijen de pijp uitgaan. Er zijn dingen aan de hand, er zijn bedrijven mm. op dit moment die zo groot geworden zijn omdat wij uh, die bedrijven supporten. Maar die bedrijven die zijn nu zo machtig dat, dat zij bepalen wat onze wetten worden, wat onze regels worden. Als wij die bedrijven niet meer supporten, creëren wij een betere wereld. En dat is heel simpel. Uh, het is bijvoorbeeld think global, act local. Je maar, moet geen ananas in de winter. Er zijn allemaal dingen, ja, je kan niet overal over nadenken, maar er zijn hele simpele dingen dat je denkt, klopt dit of klopt dit niet? Dan moet je ook misschien niet bij de Starbucks gaan koffie drinken, want die betalen nou, amper belasting, toch? Dat doe ik ook niet. Nee? Nee, zeker niet. Om die reden? Ja, ik boycott al die bedrijven. Ik vind iedereen... Ik drink Coca-Cola, ga ik niet drinken. Hot op. Ja. <laughs> ja. Nee, maar dat zijn bedrijven die de wereld overnemen. Die bepalen wat... wat ja. Nou, maar dan krijg je toch een beetje sober ik... leven dan. Leef je nee. sober? Ja. Nee, ik wil gewoon geen ongezonde troep in mijn lijf. Ik leef helemaal niet sober. Nee. Bewust? Ja, bewust. Tuurlijk. Maar wat drink je dan in plaats van cola? Water, thee, groene thee, sap, sappen... Geen zuivel, hoef ik ook niet. Ik probeer ook eigenlijk geen vlees te eten. Nee man, wat wij mensen aan het doen zijn met... Kijk, wij in het Westen hier demonstreren ook niet meer. En dat is omdat wij het zo goed hebben. Maar ja, hoe lang blijven wij het zo goed houden... totdat we merken dat, dat alles op internet wordt gecheckt. Dat we merken dat ons eten genetisch gemanipuleerd is. Dat we daar ziek van worden. Dat we daar de medicijnen krijgen van een bedrijf... wat ons niet van de kwaal afhelpt... maar ons andere medicijnen geeft voor de bijwerking van de bijwerkingen. Kijk, het, het gaat allemaal behoorlijk goed, hoor. Mensen, we worden hartstikke oud en de wereld ja, heeft hele mooie dingen. Maar ik vind dat we voorzichtig moeten zijn en ook moeten realiseren... dat elke, elke daad die wij doen, elke actie, heeft consequenties. Dus waarom zou je egoïstisch zijn als je ja, toch goed kan doen? Het is niet zo dat ik, dat ik denk dat ik de wereld kan redden... maar ik kan misschien wel uh, mensen in, in, in, ja, inspireren en... Weet, ja, Hetzelfde met, met, met je peuk op straat. Ik vind dat een symbool van een dier kakt niet op zijn eigen nest. Het is net alsof wij in de supermarkt staan en daar ons eten halen... en niet meer beseffen dat ja, dat, dat, dat, dat eten uit onze natuur... dus waarom zou jij zorgen dat jouw sigarettenpeuk in die zee komt... terwijl je haring eet, of ik zeg maar wat. U hoort het. Welzijn voor welvaart. U kunt daarover uh, inspirerende voorbeelden noemen of andere vragen stellen... aan ja. met Jan Weber, nog steeds hier... Um, telefoonnummer nog even 0800-1121 of kazeluna.ncv.nl. En ondertussen gaat onze DJ van vanavond, want ze kunnen het wel even zeggen... gaat weer even een nummer uit zijn laptop halen. Ik zie hem uh, Ja, als, als we het dan over de mensen hebben, dan ja? doe ik dit. Oh, dan doe ik dit helemaal niet. Het is ook kwijt. Nee, dit zijn de Doors. Are when you're a stranger.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 Jan. Ja, dit nummer, ik uh... oh hij laat het gewoon door. Nou, Goed, hier komt het, het dus Maar dat uh, ja. maakt niet uit. Uh, people are strange van The Doors. Uh, ik heb een zeilboot <laughs> en uh, een vriend van mij die was daar aan boord en daar uh, was ook een meisje mee en we, we luisterden eigenlijk voornamelijk naar The Doors en dit oh. nummer. Ja, people are strange. Ja, dat mensen zijn vreemd. Ja. ja. Nou ja, mensen doen gekke dingen, dat, dat vind je zelf ook. Je hebt een soort principe, leave no trace, daar wil je naar, naar, naar leven. Wat, wat, wat houdt dat precies in? Nou, eigenlijk komt dat op hetzelfde neer als wat ik net zei, maar laat geen spoor achter. Althans, ik vind, ik vind dus het wel... vliegt ook niet? Nou, ik vind het eigenlijk wel leuk om een spoor achter te laten, maar om dingen bijvoorbeeld mooier te maken. Hè? Als, als wij een feest organiseren, laten we altijd het decoreren dan weten, maar ja. laten we altijd een paar strikken... of bloemen of <lacht> dingen staan. Ja, ja. Maar waar Lief No Trace, uh, ja op neerkomt, is eigenlijk laat geen spoor achter. Dus het, het komt van een festival, dat heet uh, Burning Man. Dat is in de woestijn, in Nevada wordt dat georganiseerd. En waar het eigenlijk op neerkomt, er wordt daar een, een stad gebouwd. Maar je bent het festival zelf, dus het is niet zoals gewone festivals. Er staan uh, vier podia's en de organisatie boekt artiesten... en jij koopt daar een kaartje voor... Maar jij koopt een kaartje voor het festival en je bent zelf ook onderdeel. Maar goed, uh, na de hand wordt, dat, uh, wordt die hele stad eigenlijk weer afgebroken. En dan is het, ja, het, het, de bedoeling, leave no trace. Dus je laat geen spoor achter. Geen peukje, geen snippertje. En ze noemen het moep. En het op... lukt ook. Nou, wat me opviel vorig jaar, het festival zelf was uh, heel schoon. Uh, ja, je zag trouwens ook wel daar al meer vel als het jaar ja. daarvoor. Hoeveel ja. mensen kwamen er? Want ik zag... ja, niet, niet eens ja. zo heel veel. Ja. Uh, het zit tussen ongeveer 60.000. is oh, ja. dus met... een stad. Is, is een stad. Maar als je het vergelijkt met Glastonbury, waar ik, waar ik uh, twee weken geleden was... Daar, ...daar waren geloof ik bijna 300.000 mensen. Okay. Ja, ja. <laughs> Jezus, ongelooflijk wat veel mensen. Maar uh, Burning Man maakt 60.000, maar de oppervlakte van het terrein is, is, is enorm, enorm groot. En um, je merkte op de terugwijs dat, dat er allemaal vuilniszakken in de berm lagen. En die zouden er dan van afgevallen kunnen zijn. Ja, ja, ja, ja. Maar ik had toch het idee dat er wat uh, traces. Zelfs f... daar al. Erg, hè? Ja. Ja, ja. ja. Maar ja, goed. Maar ja, ik vind dat iedereen... Je, je, je, je moet gewoon eigenlijk geen spoor achterlaten. En als je wel een spoor achterlaat... dan moet je zorgen dat het mooier, beter, frisser, schoner wordt. Ja. Heb je iemand aan de lijn hangen? Leuk. Meneer Van Rest. Ja, Louis Van Rest. Goedenacht. Ja. Goedenacht, ik ben een schrijver, ik leef met mijn 85ste levensjaar. En ik, uh, ik be vind het ontzettend trappig wat die meneer vertelt. Ik heb dezelfde ideeën, alleen precies andersom als hij. Okay. En dat zal ik vertellen. Ja. Die meneer zegt, ik wil de wereld verbeteren. Echt, ik, zeg, ja. ik zeg, geen mens kan de wereld verbeteren. Nee. Een mens kan alleen maar de wereld Proberen niet te verslechteren. Ja, ja, ja, ja. ja. En mm -hmm. dat is hetzelfde als die meer zeggen. Alleen, ik zeg het andersom. maar dan zeg ik nog iets andersom. Uh, we moeten nooit onze hersenen gebruiken. Want daardoor is de wereld verslechterd. Alles wat de mens uitdreng, uitdenkt. We denken, hè, dus mijn medische wetenschappen we worden nu. Uh, toen, toen ik uh, geboren werd ging mijn grootmoeder of mensen. Mijn grootouders, die, die generatie, die ging nou met 45, 50 hoog uit. Ja. Nu worden de mensen over de 100. Maar, U bent oh, al 85. Eh, ja, oh. Eh, maar eh, vroeger, dan ging je vanzelf dood. nog ja. opa of oma te midden stierf, te midden van de kleinkinderen. Eh, en nu liggen een hele hoop ouderen alsjeblieft de binnenis mee om euthanasie, bij wijze van spreken dan. Eh. Mm. En dat is veroorzaakt doordat de medische wetenschap zo ontzettend vooruitgegaan is... door gedachten aan de mens, van de mens... ja, we kunnen de wereld beter maken. Maar het is, maar is toch mooi dat, dat zo'n zo jonge acteur zich daar hard voor maakt? Uh, laten we het even positief bekijken. Ja, maar ik bekijk het, nou, kijken. Ik, het ook. even positief. Ja. Ja. Ik, ik, ik zeg alleen precies het want die meer had het ook over... hoe komt hij daaraan? Uh, ik heb dat op mijn manier... Ik uh, onder, uh, onderzoek iets, of, of vind iets, of mm -hmm. voel iets, en dan is dat een weten van me. Dus daar kan mijn gevoel absoluut geen nee tegen zeggen. Mm -hmm. Want we beweren alle twee hetzelfde, alleen hier ja. draaien erom, hè? Ja, precies. Door al die, die peuken die we in het water gooien, en die plastic dingen allemaal, daarom hebben we zo'n eiland. met rotzooi ergens in de heel fijn rotzooi van Kunststof ergens in de wereld. Daar is, groot is Europa ik. Maar ik, ik ben het ook wel met u eens dat u zegt dat we te, te, te veel denken. Want als je heel vaak echt naar je gevoel luistert, dan, uh, ja. dan weet je wel wanneer iets goed is of niet goed voor jou. Ja, je wordt eigenlijk geboren met de tien geboden die je weet. Ja. En want een kind zegt, dat, dat heb u gedaan, dat heb ik gedaan, mama zegt, dat mag niet. En dan zit je met je vingertje vlakbij, als maar niet kijkt dan kom je er even aan. Ja. En dat doen we met alles, hè? dat doen we met drinken, dat doen we met het, het mag niet, met het stoplicht, alles. Ja. Dat, dat, dat krijgen we van de gewoorte mee. En de tien geboden hebben we, hè? die hebben we gewoon in ons, die krijgen we mee. Ja, ja, ja, ieder mens weet dat hij niet mag doden, hè? dat hoef ja. je niet te leren, dat weet je. Dat weet je. Dat is een gevoel. Ja. Ja, hartelijk dank ja. voor uw wijze bijdrage. Heel mooi. Ja, ja oké. Okay. Goed, dank u wel, meneer Van Rest. Ja, oké. Okay. Een Goede uitzending verder samen. Hè. Dank u wel, hoor. Ja. Er is nog een tweet van Thijs Kroesen die even zegt: van... Uh, mijn waardering voor Egbert Jan. Veel gezien en vooral veel genoten. Komen er nog mooie projecten? Uh, ja, ik ga dus uh, dit jaar weer naar Burning Man. En dan gaan we een, een, een, een project doen dat heet uh, Like for Real. Dat gaat heel erg over, over Facebook en social media. Waar je nu merkt dat, dat ja, jonge mensen zijn die lopen alleen nog maar naar nou hun telefoon te staren en ja. dingen te posten. En Dus als jij iets op internet post, dan, dan besta je, heb je bestaanrecht, maar dan zijn we eigenlijk met z'n allen een soort artificiële wereld aan, mm -hmm. het, aan het posten. En eigenlijk, je bent op een leuk moment. Je maakt daar een foto van, je post hem en je kijkt of het geluid Maar dan ben je eigenlijk niet meer in het moment. Maar alleen maar bezig, wat gaan ze er straks van vinden als ik deze post... Ik post, dus ik besta. maar, maar goed, Wat wil je daar tegenover stellen? Nou, we willen eigenlijk een voorstelling maken of, of een uh, performance die daar... Uh, uh, ja mensen over nalaat denken. Dus we bouwen een soort tempel met een hele grote duim van like. like. Oh, ja. Ja, ja. En die gaat uh, uiteindelijk in de fik. Want we gaan mensen weer in het nu brengen. En ze like, like for real. Maar uit... moeten mensen helemaal niet meer Facebooken? Of, of minder? Natuurlijk ja, wel, of... wel. Alleen het gaat heel erg om, om dat like. Dat, dat, dat wordt een soort... ja, ja. Uh, ja. He, dat wordt bijna geld waard, hoe vaak iets geliked wordt. Terwijl, waar gaat het in godsnaam over? Want ik je ben altijd... helemaal niet geliked. Ja, nou, het is precies. geen leuke foto. Ja. Terwijl, eigenlijk elke like is eigenlijk informatie voor Facebook. Wat vindt hij leuk? Wat denkt hij? Op een gegeven moment weten ze alles van je. Ze hm. kunnen uit wat jij lijkt een, een, een, een profiel maken psychologisch. Wat zegt, ja. hoe is je jeugd geweest? Wat, seksuele ja, voorkeur? Feind. Alles. Ja. Ja, ja. En uh, wij willen daar. We hebben nu ook de Like for Real uh, uh, pagina... Moet je voor de gat maar eens opkijken. Je kan dan ook de groene of de blauwe liken. Het is een soort uh, Alice in Wonderland. Like for real. Like maar. for real, ja. www.likeforreal.com En uh, je, je kan ons ook helpen. Maar dan moet je maar even kijken op de, op de site. Okay. En daar projecten... gaan we volgend jaar een voorstelling van maken op Ural. Verder ben ik met Sanne Vogel uh, bezig. Um, uh, ja, ik ben zelf ook nog... Ik ja, ja, kan nooit concrete dingen zeggen. Maar de, ik ben nu niet? met blo bloedverwanten ben ik aan het filmen. Bloedverwanten. Een serie is dat. In NCRV, CRV, uh, derde ja. seizoen. En zit je niet uh, nog met een film of zo? Helaas niet. Nee? Ja, met Sander ga dan? ik er waarschijnlijk een film maken. Oké, okay, Maar je, je zoekt weer een soort... Uh... Ja, ik ben wel kritisch. Ik heb ook wel dingen af... Ja, het liefst... Uh, ik wil eigenlijk echt een rol... Uh, ja, ik, ik wil zo'n rol... Ja, zoiets als, als, als hè, karakterrol. Ja, dat wil ik. Maar is het... Het is niet als kritiek bedoeld... Maar ook wel misschien een klein beetje... Maar om, om jou even na te laten mm -hmm. denken... Jij ja. doet zoveel verschillende dingen. Ja. Um, is het niet het gevaar dat je je talent een beetje te veel versnippert? Dat ja, je zeker. inderdaad niet klaar bent voor die ene grote rol die je gewoon wil? Uh, dat ik verschillende dingen doe versnippert inderdaad wel... Ja, als ik gefocust had op alleen acteren, Precies. dan was ik daar wel... Uh, ja, wat is verder? Maar goed, uh, was ik daar wel misschien verder uh, mee geweest. Ja, absoluut. Zeker ook die twee jaar radio die ik gedaan heb. Dat was toch twee jaar uh, dat ik uh, in, de, in de... Ja. Vind het niet zonde dan? Uh, ja, ergens wel. Maar het, is, het gaat zoals het gaat. Want oh, je bent een van de meest talentvolle acteurs. Dus ja, je had nu misschien de acteur van Nederland kunnen zijn. Ja. Ik weet niet wie dat nu wel is door dan, hoor. Nou, de Daan ja. Schuurmans of... De... Oh ja. Ja. ja. Nee, ja. Wat vind jij een goede acteur, acteur trouwens, uh, momenteel Nederland? Uh, nou, er komt nu een serie aan uh, over uh, Ramses Shaffi, gespeeld door Maarten Heimans. Volgens mij doet hij dat fucking goed, maar hij kan ook heel goed zingen. Um, Het is dat NCV, hè? Is dat ook een... Ja. ja. Uh, um, uh, wie vind ik nou... Ja, vind ik, hem vind de, ik vind je taal gebruikt. Oh, pardon. Oh, sorry. Zei ik, wat zei ik? Niks. Fucking goed, zei ik. Ah... Het is een Engels woord. Het is, dat, uh... het is nacht, dan mag het een ja. beetje. Um, wie vind ik? Nou, ik vind het natuurlijk heel clichématig, Maar ik vind Pierre Bokma gewoon een goed acteur. Hm. Um, um, van mijn leeftijd? Um, ik geloof... Dat, ja, nou, ik, ik zie niet zoveel. Maar... maar um, ik vind de hele... Ik vind alle films zeg, zeg maar, Reinhard Scholten van Aschad, die is ook wel heel goed, hoor. De zoon van, Ja, hè? Ja, ja, ja. en ja. uh, Mathijs van der Zanden is ook heel goed... In de, er dus zijn eigenlijk een heleboel goede. Maar is het dringen een beetje in dat wereldje? Is het, is het magertjes momenteel? En ja, het, het, het... is geen, geen totale vetpot. Nee, nee, nee. Dus? dus niet veel daarom, daarom je? is het versnipperen dat is, is wel goed dan. Ja. Zeker als je van afwisseling houdt, zoals ik. Maar de schoorsteen moet ook roken, want je hebt ook ja. wel... Je hebt hele serieuze films gedaan, Van God ja. Los en dat soort... Zes, ja. Echt rauwe films, maar ook Flirt. En, ja. Ja. En, en, dat waren een beetje commerciële producten, hè? Nou, Denk je dan niet Flirt wel, heb moet ik moet eigenlijk... Moet ik dat wel doen? Nou, flirten heb ik wel gedacht: moet ik dat doen? Want er was eigenlijk een rol voor Waldemar Toornstra. Die film is voor helemaal niks gedaan, dus die heb ik voor, voor gratis gedaan. Oh? Ja, dat weet niemand. Maar... Waarom dan? Ja, uh, ze gingen die film maken. Wil je daar de hoofdrol? Ja, wil ik wel. Ja, we kunnen hier niet betalen. Oké, okay, nou, is goed. Zo. Dan was ik 23. Dus uh, ja, nu wordt dat Dat doe je soms. Als... Ja. ja. Dat, dat soms. moet je dan doen om bekend te worden? Nee, ik, ik deed dat omdat ik het leuk vind om in een film te spelen, en uh, heel jong was. Nu, nu ben ik uh, wel. Uh, nu doe ik even wat. Ik doe niet alles. Nee. Zeker. Heb je ook wel spijt van een film? Ik heb wel spijt van dingen. Ja, zeker. Mag ik een voorzitje geven? Uh, voorzitje? Nou, ik dacht sint, dacht ik. Dat is een leuk gegeven. Ja. Maar ik vond het ja niet door je spel of zo, maar uh, qua plot en alles. Ja, het plotte niet helemaal, ja, ja. En dan met van die Basje en Adriaan achtervolgingen en zo. Ja, sorry, ja. hoor. Ja, nou Echt van een van de slechtste films die ik ooit gezien heb. Ja, ja nou ja, ja. Aan jouw gezicht te zien ben je het er wel een beetje mee eens? Uh, nee, ik. ik uh, ben ik het wel een beetje mee eens? Nou ja, het, kijk, het is gewoon. Ik zie dat als cult, die film. En wat ik dan zelf heel ja, knullig vind, is. Ik heb handboeien aan aan het eind en opeens zijn die handboeien open. En dat we dat op de set zeiden en dat. En dat toen, "Nou, dat ziet, niemand en dat er gewoon ja. mensen zijn die het wel zien, inclusief ikzelf en dat, dat soort dingen kan ik niet tegen. Ja. Kijk, dat die film is zijn genre, is het wel ja, het is wel grappig. Het gegeven is hartstikke leuk ja. en Sinterklaas, dat ja. die, die moordend en, en, ja. en... Maar het was een beetje, beetje, beetje knullig. Een beetje bordkanton uh, decor. Maar da daar ja. heb ik niet, niet echt, echt spijt van. Ik heb dan meer spijt van de eerste keer dat ik iets deed. waar ik eigenlijk niet helemaal achter stond. Want dan ga je een weg in. Ga okay. Ik heb ik liever spijt van een afslag ooit dan. Dit heb ik gewoon bewust gedaan. Dat leek me lachen. Ja. <laughs> ja. Zullen we even wat uh, draaien? Ja, voordat, wat wat uh, voor iets wil je horen? Wat voor iets wil je horen? Nou, wat, wat, wat draai je bijvoorbeeld? Gisteren was Milkshake, ja. Dat is een, een, een leuk festival in ja. Amsterdam. Wat, wat niet al te ruig, want het is, uh, het is nacht. Maar wat is nou een lekker nummer dat je zegt? Nou, daar, uh, daar kan ik wel wat mee. Uh, dat heb ik bijvoorbeeld dat soort genres draai ik wel eens. Uh, ja, het, het ding is, ik, ik, ik ga nogal breed. Uh, maar vanda vandaag hoorde ik een nummer dat heette Rise Up. Uh, dat is wel iets wat ik zou draaien. Maar dan meer op een wat, wat obscuurdere avond. Het, dat, dit, dit zou ik bijvoorbeeld op vinyl opzetten. Ik kan het wel opzetten. Ja? Okay. ik weet niet of het... Of Schrikken het we er niet, of niet van? Nee, nee, nee. Het is een okay. soort uh, disco. Een nieuw disco noemen ze dat. Maar ah, daar komt hij al. Ik weet er langzaam in. Hmm. Een beetje wereldmuziekachtig. Ja. Uh, dit zou ik wel uh, draaien. Nee, nee, maar dan wel... Uh, van de avond en ja, ondergaande zon, het strand. Ja, toevallig was op ik op het zand. Dat, dat, ja. Ja. Het is een prachtige nacht, dus wat dat betreft kunnen we draaien. Toch? Hoeveel graden is het nog? Ja, misschien wel 25. Kiddo. You've been sitting much too long, and you should get up. You've been sitting much too long, and you should get up. You've been sitting much too long, and you should get up. Rise up, be a man. Rise up, be a man. Rise up, be a man. Rise up. Be Rise up, be a man. rise up, be a man. rise up. Terwijl de klanken... Van welk nummer was het ook weer? Het Rights Up van Tyrone Evans. Die, gaan, uh, die sterven weg. En ja. uh, aan de lijn hebben we de heer Hoekstra. Goedenacht, meneer Hoekstra. Ja, goedenacht. Dit muziekgenre uh, is niet mijn... Uh... Nee? <laughs> nee, dat nee, begrijp ik. niet. Begrijp u mag ik. een verzoekje doen, hoor. Ja, wat, misschien wat... heb ik het wel. Ja. Wat vindt u wel mooi? Oh, ik heb net uh, uit mijn collectie... Ik, uh... Supertram van What Crisis. Oh ja. Crisis, so what? Nou, dat is ook toepasselijk, ja. Ik, ik, oh ja. Ik maar een nummer uit. die heb ik niet, ik, ik denk wel dat ik Dreamer hier heb, maar ja, dat, is weer, dat staat wel wat meer op mij, hè? Dreamer. Hij is een dromer, hè? Ja, maar daar wou, daar wou, uh, wou ik het over hebben. Ja, precies. Kijk, ik ben het helemaal uh, met je eens ik praat tegen de gast, ja. mm -hmm. en zo zijn er uh, heel velen. Maar hoe krijgen ze het bij elkaar? We kunnen geen politieke partij maken. Ja. En ik zie dan maar één oplossing: dan uh, iedereen moet daar zo veel mogelijk over praten en in de kroeg en in gezelschap. Ja. En uh, als het je gegeven is om te publiceren, publiceer er ook, zodat je mensen mee kunt krijgen en dat het een grotere beweging wordt. Want een ja. politieke partij, dat, dat zie ik niet, niet gebeuren. Nee, maar ik, ik, ik vind ook dat de mensen dat zelf moeten doen. Jawel, maar uh, ja, ik zeg dan altijd: de mensen uh, is vrij dom. <laughs> en de meesten hangen de, de algemene grijze beweging aan. En die, die, die, ja, wat uh, de Goede Gemeente zegt, dat nemen ze aan. En, ja. Uh, dus je, je, moet je, je moet je mond open doen en ja. andere mening geven. En zo kan je bewegingen iets krijgen. Ik ben, maar, ik ben van 47, maar in de jaren 60 ja, 70, dan gingen we gewoon demonstreren. Ja, precies. Je, echt per, Jan, uh, gezicht, hè, dat doen we niet meer hier. Nee. nee wat er uh, wel gebeurt is, veel, uh, ja, dat zijn dan handtekeneracties. afvaars av tot org. Nee. En dan. Uh, dan, ja. dan, bijvoorbeeld dan willen ze weer wat. En dan, uh, dan komt er een, handte een, een handtekeningactie. Of uh, hoe heet mm -hmm. dat? Een, Petitie of zo. Petitie, ja. Ja. En dat zijn soms ja. echt miljoenen mensen die dan zich inzetten voor iets. Uh, dus, dus dat, dat gebeurt ja, wel, maar het is, het is wel heel erg veranderd. Ja. Ja. Ik mis dat ja, ook wel hoor, ja. gewoon uh, de straat op. Maar wilt u eigenlijk dat echt Jan eigenlijk een soort uh, beweging begint? Hij moet de ja, mensen dat moet bij elkaar jouw brengen. Reizen. Vraag ik, ja, dat is net waar hij zijn energie in wil steken. Hij kan heel veel aan, dat hebben we nu gemerkt. Veel aan. Ja, hij maar veel uh, aan. Veel dingen doen. Maar, Tegelijk. Maar, maar, maar, uh, jullie hadden het over handtekening. Ik heb uh, ja, over schaliegas. Ja. En uh, ik heb geen computer. Maar dan heb ik het uh, tegen mijn dochter gezegd... die wel een computer heeft. En die heeft daar haar, haar handtekening op gezet. Maar die zet dat dan gelijk ook op Facebook... Ja. En ik weet niet of dat ook op huis mogelijk is. En zo krijg je... Krijg die instantie krijgt meer handtekeningen. Mm -hmm. ja. ja. En vroeger was de politiek... Die luisterde echt naar, naar demonstraties, hoor. Ja. Daar ja. hadden ze een gloeiend hekel aan. Wat ik nu bijvoorbeeld heel erg merk is... Pas was er een demonstratie tegen dan een, een bedrijf... Wat, wat eigenlijk ervoor wil zorgen dat boeren niet meer mogen bepalen wat ze verbouwen. En, uh, ja. en dan zeggen ze... En dan zeggen ze, ja, er waren maar 300 man. <laughs> En terwijl er staan daar een paar duizend man. En dat was ook oh. zo bij de Mars Beschaving. Ja, ja, waar, waar 300 ja. linkse hobbyisten. Waar we, iedereen was er. Elke acteur van Nederland. Ja. Dus, ja, dus ja. je, soms merk je ook van wie, wie bepaalt er eigenlijk wat er in het, in het nieuws gezegd wordt. Ja, ik wil niet... Uh, ja, oké. Okay, de je hebt politie ook een zegt dat meestal dan. Een linkse pers en een oh, ja. rechtse pers heb je. Sorry? Je hebt ook een linkse pers en een rechtse pers. Ja, ik geloof het ook. Bedoel, ja, nu wordt het gevaarlijk, het ja, ja, precies. <laughs> wat, wat zei u nog, als laatste? De telegraaf, die komt mijn huis niet in. Ja, <laughs> nee, maar ben, echt, met Jan, nu even hier op volgend. Ben, ja. ben, je, ben je ook politiek geëngageerd? Ik bedoel heb jij misschien van, misschien ga ik ooit eens de politiek in. Nee, ik ga die, ik ga die slangenkel uh, niet in, joh. Want wie met pakken omgaat, die... Uh, je, je hebt daar niks te zoeken, joh. Want degene die jou uh, financieel helpen... zijn de mensen waar ik dan tegen zou willen strijden. Dus dat is... Uh, ja, dat uh, nee. nee, politiek. De mensen moeten... Nee. Dat je, dat je ingepakt wordt. Ja, ik, nee, ik geloof daar ook niet zomaar in, politiek. Goed, meneer Hoekstra, ja. hartelijk dank voor uw bijdrage aan het programma. Ja, prima. Okay. En goeienacht oh, nog. Dag. Ja, Goedendag. Nee, dus geen politiek. Maar is het niet de politieke partij die zegt... die komt dicht bij mijn denkbeelden? Ja, dat zijn alle linkse partijen. De linkse partijen. Ja, Toe linkse partijen. ja. Uh, nou ja, de, de Partij voor de Dieren vind ik soms nog het meest zinvol. Althans, ja, voor de natuur dan. Want iedereen stemt maar PVV omdat ze denken dat dat goed... voor eh, PVV, Partij van de Arbeid. Mm -hmm. Nee, niet Partij van de Arbeid, VVD omdat ze denken dat het goed voor de economie is. Maar ik denk dan, ja, die economie, daar worden we niet gelukkig van hoor. Uh -huh. uh, dus de, de, de natuurgezinde partijen krijgen mijn stem. Want okay. je, je hebt ook wel eens gezegd: ik wil wel eens een documentaire gaan maken hè? over ja. het bewoonbaar maken van de bewoonbaar houden van de aarde of zo. Ja, nou ja, ja, ja, ja, daar dat, dat, dat droom ik vaak over. Ook omdat ik uh, een zeilboot heb en soms wel eens denk: hoe zou ik nou een jaar kunnen zeilen, avonturen beleven en dan. Toch dat er nog geld binnenkomt. Ik ja? dacht ik, best of both worlds. Maar er zijn jongens geweest, hè? die zijn naar die plastic soep gezeild en zo. Dus... Maar goed, het is dan gebeurd. Wat zou jij kunnen bijdragen hieraan? Als we het over dit Ik weet het niet. Ik zou mensen hebben. mee kunnen nemen op reis. En uh, misschien zelf uh, mijn steentje bij kunnen dragen. Maar ik, nogmaals, ik ben niet zo idealistisch dat ik denk dat ik de wereld ja. ga redden, hoor. Ja. Ik vind het gewoon een fijn onderwerp. Ik bedoel. Misschien is het ook heel, heel arrogant om te zeggen dat, dat je de wereld wil redden. Ik bedoel, de, re de wereld redt het waarschijnlijk wel. Er zijn ook mensen die zeggen, ja, de, het is altijd al zo geweest. En zo zal het ook altijd blijven. Net zoals dat je Yin en Jan hebt. Er is een donkere kant en een lichte kant. En zonder goede dingen geen slechte dingen. Zonder slechte dingen geen goede dingen. Het, het, het, is... het hoort allemaal bij elkaar. Ja, zei, ja, ja, ja. En kan niet zonder het ander. Ik heb nog een, um, een beller aan de lijn. Frank. Oh. Frank, die moet er hangen volgens mij. Nee. Frank, goedenacht. Nou, ik hoor wel moet... iemand. Ja. Anders moeten we nog eventjes kijken naar een muziekje. Ja, uh... we waren in de Supertramp, hè, geloof ja. ik. Ja, nou, su daar komt voor die meneer dan. Hoekstra nog even. Ja, voor meneer Hoekstra. Op verzoek. Ja. Nee. Zoals je zien dat hij het ook niet doet. Ja, nou, die moet het gewoon wel doen hoor. Play song, dan nou, komt hij. Hm. Nou, hij slaat niet aan. Weet je hoe dat komt? Ja. Dat komt door al die cloud dingen. En dan wordt het, uh, zonder dat je het wil, van je, van je telefoon afgehaald. Maar ik, ik kan wel even een ander muziekje uit mijn playlist opzoeken. Uh, ja, op ja genoeg hè. Ik, ik... ik heb een radioprogramma gehad op 3FM. En nou ja, nu, nu, nu is het allemaal wat relaxter. En soms hadden we dan wel van dit soort situaties op 3FM uh, prime time. We worden toch niet zenuwachtig hiervan, toch? Nou, nee. ja, nee, nu niet. Maar toen... <laughs> uh, wel, ja? waar, waar, waar die, waar, wat voor iets... maar? baby just care for me, had ik, had ik van Nina nou Simone. Maar dat is geen Supertramp, hè? Wat nee, van die nee Supertramp, die, die pakt hem niet. Die, okay. die staat op de cloud. Is, is dat wat? Dat is lekker, ja. Ja? Ja. Oké, okay, komt-ie. Of is het hetzelfde ding? Nee, dan komt-ie aan. Hè. baby don't care for shows. door met Jan Weber, nog steeds hier de gast. En we hebben een uh, beller. Frank, goedendacht. goedendag samen. Goedenacht. Goedenacht. Hallo. Hallo. De aanhef van jullie was, dacht ik, ja. welzijn is belangrijker dan welvaart. Ja. Ik heb twee korte vragen. Als mm -hmm. het kan. Ja, mm -hmm. tuurlijk benieuwd. De eerste is deze. Nou ja, goed, laat ik zo zeggen. Ik ben stellig ervan overtuigd, ikzelf dus... dat welzijn, daar is het. Als ik het woord welzijn hoor... dan denk ik onverweld onder andere aan personen... die bijvoorbeeld in yours showroom oh ja. Ja. Ja. Het Bij Casaluna... ...komt regelmatig een persoon voorbij in de uitzending. In een wagen. Juist, paard en wagen. <laughs> Gerard. Ja. Toch? Ja, misschien kunnen we een oproep doen dat we hem aan de lijn kunnen. Maar goed, stel uw vraag. Ik vind hem altijd interessant. En dan denk ik, hoe kan een mens zo ver komen? In positieve zin. Mm -hmm. Bewondering uiteraard en respect. Het is blijkbaar mogelijk. Toch? Ja, je moet toch? het alleen durven. Het ontaarden, denk ik dan. Ja. Maar goed, inderdaad, durven. Nou kom ik op een subvraag. Mm -hmm. En die is gericht aan Egbert Jan Weber. Mm -hmm. uh, als ik acteurs bezig zie. Ja. dan vraag ik überhaupt artiesten. creatieve mensen, kunstzinnige mensen. dan denk ik wel eens. Jij bent, als ik jij mag zeggen. Mm -hmm. tutoyeren dus. Ja. dan denk ik heel vaak aan mensen die een heel rijk gevoelsleven moeten hebben. Ja. Mensen waarvan ik denk... die moeten ook verschillende... hebben. Oh hebben. Ja. Ja. Anders kunnen zij toch zich niet inleven. In ja. de rollen... zoals jij het zei. Mm -hmm. ja. Nou is mijn vraag... naar jou persoonlijk... als jij dit... waarvan ik denk... ik denk dus dat jij een heel gevoelig iemand bent... Ja, ik veronderstel wel. dat jij dit niet zou kunnen... in jouw beroepsleven, beroepsmatig. Mm -hmm. Waar zou jij dan eindigen? Ja, precies. Ja. ja, daar heb ik wel over nagedacht, inderdaad. Ja? Uh, ja, want wat, um, toen ik nog niet zelf acteerde... ging ik altijd op het schoolplein de meest rare personages ja. en ja. spelen. Juist. Dus ja, ja. Uh, ik zou dan wel iets creatiefs doen. Maar ja? bij god weet ik niet... Ja, dan zou ik of andere kunst maken. Ja, ja, of schilderen, of, of toch muziek maken, of... Uh -huh. uh, maar stel dat was allemaal niet gelukt, dan denk ik dat ik misschien wel, uh, misschien wel kok of zo was geworden. Zingende ja. kok. Maar dan zou het ook wel weer theatraal geworden zijn. Dus eigenlijk, ik klopt die ja, eigenlijk gaat die vraag niet op, hè? want ik, ik, ben, ik ben gaan doen ja. wat ik doe. Dus, juist, juist. Dus, ja. Maar ik zou het wel. Uh, stel, stel het zou niet mogen of mm -hmm. zo acteren, dan zou ik wel. Uh, ja, ik zou daar wel moeite mee ja. hebben. Maar, ja, oh, Verre, ja. inderdaad, en dat is mijn laatste, laatste regels. Er ja, ja. zijn meer mensen natuurlijk. Ik, het is namelijk een, een, een vorm van therapie bij gedragswetenschappen... Ja. om mensen spelen te laten doen, ja. om dieper ja. gevoelens te uiten. Ja. Ja. Vandaar mensen, vraag naar jou toe. Ja, nee, absoluut. Het is zeker... Ik voel me als acteur ook wel zeer be, be, bevoorrecht. Ja, ja, Want het is... ik, ik voel het bijna alsof ik... Um... Uh, nou ja, je hebt soms uh, mensen op een verjaardagsfeestje die altijd een, uh, een, een goed verhaal hebben. Hè? Ja. En, en, en ik heb dat dus in feite ook, want ik, je maakt een heleboel mee. Hè? Je maakt het dan wel weliswaar misschien niet echt mee. Maar mm -hmm. zoals een piloot uh, in een simulatie zit van een, van een, van een vlucht... Ja. heb ik heel veel simulaties gehad van... Uh, ja, ik heb een pistool in mijn handen gehad, ja. uh, ik, uh, ik ben vermoord, ik heb ja. geschoten. Ja. Dus ik heb allemaal mogen ruiken aan hoe bepaalde... Ja, dus, dus, ja ik voel me wel een rijke persoon wat dat betreft, ja. Het dus ja. een rijk fantasieleven, hè? Dat, dat absoluut. Dat is een van de vereisten, denk ik, om acteur te worden. Je moet inderdaad... Dora van der Groen zei dat ooit... die, die heeft lesgegeven in de, in de studio in Antwerpen. Die zei, je moet, uh, je moet heel sensitief zijn. Juist. Uh, je moet heel veel fantasie hebben. Mm -hmm. Ja. En, um, en de derde... Ik een beetje gek Jan Reinders, <laughs> die het hier een eind over gehoord. Heb je die nog herkend? Uh, ik weet wie het is, ja. ja. Regisseur? Ja, zeker. Ja. Ik wil jullie bedanken voor de gastvrijheid. Nou, u bedankt voor ja. de bijdrage. Ja, oké. Okay. Bedankt. Heel Dag. mooi. Dank u wel. Dag. Er is nog een vraag van een luisteraar die niet aan de telefoon meer hangt. Oh. Um... <laughs> een beetje vraag, is dat gemene vraag. Oh. Hoe kan je geen um, trails nalaten... Trace bedoelt ze waarschijnlijk. Als je wel naar Amerika vliegt voor dat festival. Nee, dat klopt. Dat is de decadent voor woorden. Nee, ja, en dat geef ik de ook mens toe. Mens is inconsequent. Hè? Nee, ik, ik vind dat ook. Ik vind dat, dat is het nadeel aan Burning Man. Dat het, uh, het is een prachtig festival is. Maar er is een heleboel decadentie. Dus je laat wel zeker een trace achter. Maar goed, ik uh, ga dan liever uh, daar performen. Dan dat ik erheen vlieg voor mijn vakantie. En daar een beetje. Te lichte lui lekken, lakken. Mm -hmm. Nu uh, laten we wel een tweeze achter. Maar een, een, een... Hoe zeg je dat? Een, uh... een verantwoorden. Ja, dat nee, joh, we gaan maken. gewoon een kunst, kunstwerk maken. En dat, uh, dat, dat zet wel weer aan tot nadenken. Ja. Maar ze heeft gelijk. Ja. ja, Maar ben je nog meer met kunst bezig, behalve dit? Want die kunst vind je wel... Ja, ik zou je... het liefst alles doen. Hè. Schilderen en... Uh, Schilder je wel? Nee, nou, dat heb ik heel lang gedaan, maar dat, dat, ik, wil eigenlijk, uh, uh, ik wil eigenlijk events of, of evenementen gaan organiseren waarbij alles samenkomt. Ja, dat is mijn droom. Maar hoe moet je me dat voorstellen? Een beetje, beetje wat Andy, Andy Warhol had in zijn factory, uh, dat er in de ene hoek gefilmd wordt en in de andere ja. hoek gewoon een creatieve, ja, ja zoiets, zoiets lijkt me fantastisch. Allemaal bij elkaar? Ja. Want Jeroen Kabé is bijvoorbeeld een bekende acteur... die ja. ook daarna heel erg goed ja. is geschilderd. Ja, maar die kan het ook echt goed. Ja. Dus dat, daar wil je niet mee vergelijken? Uh, nee, daarvoor kan ik niet goed je mee schilderen. Je weet niet of, of, wat, wat er nog in je wel, zit. Ik maak wel van alles nog. Ik, ik maak wel dingen, ja. Soms uh, maak hoe, ik dingen. Hoe ja. ziet een dag eruit bij jou? Want je hebt, je hebt een, een, een film, een leven een dag uh, gespeeld. Ja. Als jij nu één dag te leven hebt nog... Ja. En we maken het even makkelijk. Smorgens, smiddags, s'avonds. Hoe ziet jouw dag er dan nog uit? Waarin je de laatste drie dingen van je leven mag doen. Want je bent nou, mm -hmm. meer dan een multitalent. Je bent bijna. <sighs> ja. Een beetje vermoeiend gewoon. Zoveel uh. heb jij in, jij in je. Ja, de laatste dag. Ja. Ik, in hetzelfde toneelstuk. Waar wat ik net vertelde over die twee planeten die elkaar tegenkomen. Mm -hmm. Dat de ene zegt. Uh, nou goed. Uh, daar werd ook gezegd van, nou, wat, wat, wat zou jij doen, je moet het eigenlijk omdraaien deze, wat zou jij doen als je nog een dag te leven hebt? Nou, nou antwoord, ja, waarom doe je dat dan niet elke dag? Ja, nou, precies. Nou maar ja, wat... en dan kan ik wel zeggen van, nou, eigenlijk doe ik, doe ik dat qua werk, qua, qua hoe ik mijn leven leid, doe ik dat elke dag. Behalve dan dat je echt weet, dit is mijn laatste dag, ga je misschien afscheid nemen of zo, maar ja. Weet je wel, dat zal iedereen zijn laatste dag wel zijn. Maar goed, dan zou ik wel afscheid nemen van de mensen. Maar anders zou ik, zou ik niet zoveel anders nee. leven als dat ik nu doe. En in die boot stappen en de zee opgaan? Dat sowieso. Ja? Maar dat wil je echt wel? Ja, maar dat zou ik niet op mijn laatste dag doen. Dat is een beetje eenzaam. Maar ja, toch niet dan? Oh. Nee, ja, nee, goed. Als, als iemand zegt... Uh, uh, ik stort nu een, een, een, een, uh, een bepaald bedrag op je bankrekening. Ga maar. Dan zou ik zeker nu een, een paar maanden gaan, uh, gaan zeilen. Joh. Ja. Een avontuur. En je zou nog niet even nog een nummer willen zingen dan van uh, Moeder, ik wil uh, bij de revue. Nee. Nee? Nee. Dat is, dat is afgesloten. Ja, echt. We ja. hebben zoveel genoten, maar goed. Uh, um, nou, wie weet. <laughs> Wat, wie weet. Ga ik het ooit uh, Toch wel weer eens een ja, ja, ja. Je staat met je laptop daar. Welke muziek zou je meenemen op de laatste dag van je leven? Mm, wat voor muziek. Uh, dat is dus ook een ding. Ik heb zo ongelooflijk veel muziek. Maar dan... Uh, de laatste dag van mijn leven, wat voor ja. muziek. Ja. Uh, jezus jongen, maar dan, dan krijgt het meteen weer zo'n uh, zo beladen uh, ding. En daarbij heb ik een soort lijst gemaakt die heel erg Radio 1... 1 uh, nou, dit zou ik sowieso... Een lijst worden. met Radio 1-muziek. Okay. Dit, dit zou ik dan uh, draaien. Nee, ik skip hem even door. Dit zou ik dan draaien vlak voordat ik dood ging. Nee. Ik zet maar even wat op. Oh. Dan mag je natuurlijk ook eigenlijk niet doorheen praten. Dat nummer, IJsber van Grauwzoon. Nee. Zal ik dat is opzetten? Dat heeft helemaal niks te maken met... Uh, of doet hij... Ja, ken, ken je dit? Ik weet niet. Het heeft niks met het vorige te maken. Oh. is ook niet wat ik zou draaien op het laatste nummer, maar... Het nee, nummer wat ik een bijzonder nummer vind. Heb je geen filmmuziek staan? Ja, heb ik ook wel. Dit was toch ook van uh, 2001 Space Odyssey, wat ik net draaide? Oh, sorry. Ja. Dat is de cultuur bijna. Uh, filmmuziek. Ja, ik heb heel veel van die, van die uh, Fellini-filmmuziek. Ken je dat? Dat is van Ni Nino. Oh, wat is dit dan? Dit is Kruuzoon. Ja, ik ben pas in Berlijn geweest. Ah, het is een beetje dat krachtwerkachtige. Uh, uh... Ja, het gaat over uh, een man die liever een ijsbeer zou willen zijn. Want die hoeft niet te huilen. <laughs> een heel troefig nummer eigenlijk. Ja, maar je kunt goed huilen, heb je verteld. Nee, ja... letzt für Ich nicht mehr All das wäre so klar. Ich möchte ein Eisbär sein Im kalten Polar. Dann müsste ich nicht mehr schreien. All das wär so klar. Als er Eisbär in kalteren Polar, dan wüsste ik niet meer Alles wäre zo so klaar, als we Een beetje een experimentele Casaloon vanavond. Ja, maar dat he? geeft niet. Ja, als ik het had geweten, dan had ik, had ik ook even wat hoorspellen nog uh, gemaakt. <laughs> maar uh, de ultieme filmmuziek ja. zou je nog even naar kijken. Van wat je zegt, ja. dat inspireert mij. Nu nou als ja, acteur. kijk, je hebt natuurlijk. Uh, oh, er staat nu al een op van Van, uh, van Lini. Het schiet erop. Dat is Otto en uh, Metzo van Nina Rota. En die maakte alle, alle muziek uh, voor Van Lini, maar bijvoorbeeld ook de tune van. Uh, van uh, van de Godfather. Mm -hmm. uh, even kijken hoor, die, die zou dan hier... Ja, het, het, het, normaal... Uh... Ze moeten niet denken dat ik zo ook DJ, maar dan... Het is een beetje Leo Blokhuis. Oh, dat is hetzelfde ding. hier. De Fellini Soundtracks. Nou, komt hij aan. Oh, nee, dan krijg ik weer dat nummer van dit. Dat is heel raar dit, jongens. Het moet nou niet gekker worden hoor, want anders dan uh, de EO hier naar. Ja. Nou ja, we doen geen. En die houden geluisterd ja, aan de, de, de Oh, zo op die manier. Ah, ze moeten, op, wel vijf, op drie minuten zijn we weg. Ja, we mogen even. Dit is de... de Godfather. Nou, daar okay. komt-ie. Ultieme filmmuziek. Ja. Wil dramatischer dan dit, kan het niet, toch? Nee, heel mooi. Heel mooi. Het is een mooi einde. Oké, okay, prachtig. Bedankt, DJ uh, <laughs> Egbert. Ja, um, bedankt dat ik erbij mocht, mocht zijn. Ja, nou ja, um, dit was Kazerloenen voor vannacht. Eggy, bedankt, om het zo maar even ja. te zeggen. graag gedaan. Morgennacht is de gast uh, Ronald Hoeben, restaurantrecent van de NRC. En presentator is dan mijn collega Klaas Drupsteen. En na de klok van twee uur gaat de EO verder. Ja, dat klopt. Saskia zit al naast mij. Um, Waar gaat het over? Ja, vakantieovermoed. De staat in vredesnaam. Nou. Ja, dat is een beetje een rare term, maar het is eigenlijk dat je dingen gaat doen als je op vakantie bent die je normaal nooit zou gaan doen. Dus eigenlijk ga je lange wandeltochten maken dat eigenlijk om iets verantwoord is. Het of... blaren en zo. Precies, ja, ja, ja. Dus uh, al die verhalen zijn welkom van al die heldhaftige mensen die in het buitenland allemaal spannende dingen hebben gedaan. Wanneer het net goed ging. En ja, zo. precies, ja, ja. Ze moeten het wel kunnen gaan vertellen. Dat zou wel. Weet uh, jij nog een, een voorbeeld? Ja, ik ben een keer op 30. December in Costa Rica terechtgekomen. Toen ging ik een middagje surfen en toen had ik de blaren op mijn gezicht <laughs> staan. Ja, ja, veel te veel zon. Ja, okay, overmoed. Dat, dat hoort er ook bij. Ja, precies. Nou, we ja, gaan luisteren. Ja, ja. Hartstikke nou. goed.